4 Uur. Het NOS-journaal. Ollo oh, nou, Duivenay nee, de Wit. Minister De Jager spreekt tegen dat de strengere regels aan banken de kredietverlening aan bedrijven in gevaar brengen. Hij reageert ermee op een noodkreet van werkgeversorganisatie VNO/NCW. Voorzitter Wientjes zegt dat banken door alle nieuwe regels minder kredieten verstrekken. Ook De Jager maakt zich zorgen over de kredietverlening, maar volgens hem zijn de strengere regels niet de hoofdoorzaak van het probleem. Een andere risicoperceptie, hè, dat banken nu ook steeds meer risico's zien, dat is de hoofdoorzaak. Daarom is het goed ook naar andere bronnen te kijken, dat doet de heer Wintjes ook. Uiteindelijk gaat de staat daar niet over, want dat is toch echt iets wat banken en ook bijvoorbeeld pensioenfondsen samen met elkaar moeten kunnen bespreken. Ze zijn ook met elkaar natuurlijk altijd in overleg om te kijken wat kunnen we samen doen. VNO-NCW hekelt ook de bankenbelasting. De jager zegt daarover dat die belasting niet wordt afgeschaft. Een vader en zoon zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld... voor het neerschieten van een 17-jarige jongen. De rechtbank. Nou, er is een, een vechtpartij geweest en vervolgens een schietpartij in januari, jongsleden. Uh, daarbij heeft, uh, het gaat om drie verdachten, een zoon, een vader en een opa. Daarbij heeft de zoon op het slachtoffer geschoten. En uh, zowel de zoon als de vader worden veroordeeld voor poging tot doodslag omdat de vader dichtbij stond en zijn zoon heeft aangemoedigd om te schieten. Die twee moeten zeven jaar de gevangenis in. De opa van de familie is veroordeeld tot een halfjaar cel... omdat hij met het slachtoffer heeft gevochten. De veroordeelde mannen hadden ruzie met de familie van het slachtoffer. En het slachtoffer zelf werd vier keer geraakt. Hij raakte blijvend verlamd. Willem Holleder wordt in het tv-programma College Tour... niet op een podium gezet, tot rolmodel gemaakt... of neergezet als knuffelcrimineel. Dat zei hoofdredacteur Karel Kuil van College Tour in het radioprogramma Stand.nl. Holleder wordt volgens hem onderwerp van een strak en zakelijk gesprek. Kuil verwacht dat studenten veel van het gesprek kunnen leren. Er zullen daar veel rechte studenten zitten. Die krijgen in hun latere carrière uh, te maken met beroepscriminelen, met mensen zoals Holleder. Dan is het ook goed om zo iemand in die fase van jouw bestaan... te kunnen bevragen, te kunnen ondervragen. Kijken wat die man uh, heeft gemotiveerd, hoe die daarop terugkijkt. En ik denk dat je in deze setting misschien wel meer van hem te weten komt... dan in een uh, klassiek één op een interview Kamerleden van VVD en PVDA zijn verontwaardigd over het interview... en vrezen dat Holleder de status van cultheld krijgt. Facebook heeft een miljard actieve gebruikers. Dat heeft oprichter en topman Mark Zuckerberg bekendgemaakt. Een op de zeven mensen op de wereld gebruikt Facebook minstens eenmaal per maand. Het is voor het eerst dat een sociaal netwerk een miljard actieve gebruikers heeft. Sinds de beursintroductie in mei heeft het aandeel Facebook ruim 40% van zijn waarde verloren. Investeerders zijn ontevreden over de reclameinkomsten die Facebook binnenkrijgt via mobiele gebruikers. Dan het weer. Vanavond vanuit het westen toenemende bewolking... en in het noordwesten enkele buien. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend veel regen... en een stevige zuidwestenwind. Aan zee stormachtig en kans op zware windstoten. Smiddags vanuit het westen droger en minder wind. Het wordt dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, een normaal begin van de avondspits... de meeste vertraging bij Rotterdam, maar dat heeft ook te maken met een aanrijding. In totaal 43 kilometer. Ik begin met de A4, Amsterdam richting Den Haag, bij knopende Hoek 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A13 Den Haag Rotterdam is het aardig vastgelopen... tussen Delft-Noord en Knopend-Kleinpolderplein 11 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Knopend-Ketelplein en de Rotterdam Centrum 5 kilometer... bij Rotterdam Centrum 5 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof met ons eigen politieke... Vandaag met Tom Jan Meers van NRC Handelsblad, hartelijk welkom. Nienke de Zoete van de NOS, ook welkom. En Gerard Schouw, hij is Tweede Kamerlid voor D66. En we zitten midden in de financiële beschouwingen, Gerb. Ja, euh, minister De Jager die is aan het antwoorden. Het gaat over de begroting van 2013... met daarbij de wijzigingen die VVD en van de PvdA euh, aangebracht hebben. Hij heeft al gezegd dat hij, daar, dat hij sommige dingen anders zou doen... maar per saldo vindt hij het winst. Nienke de Zoete, jij hebt een nieuwtje over dit debat. Ja, nieuwtje. Nou, uh, wat wel geestig is, wat we net uh, horen... is dat uh, de oude Koenhoespartijen... dus zeg maar de, de, de, de partijen die Rutte nu in de steek heeft gelaten... tussen aanhalingstekens, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie... nu weer aan een gemeenschappelijk amendement werken... zoals dat heet, een gemeenschappelijk voorstel... Om een deel van de veranderingen van het deelakkoord weer terug te gaan draaien. En welke, welke deel, deel? Wil nou, het is dat? Nou, het gaat niet om heel veel dingen. Het gaat om iets met de kindertoeslag, iets met vergroening. Maar ze zijn er nog steeds over aan het praten. Het probleem is wel de dekking. En dat is toch altijd heel belangrijk. Hè? Dat, dus mm -hmm. hoe gaan we dat betalen? Dat is nog niet helemaal rond. Maar wat ik er vooral interessant aan vind... is dat deze partijen uh, nu weer met z'n vieren gaan samenwerken. En die hebben natuurlijk met z'n vieren geen meerderheid. Hè? Dus VVD en PVDA kunnen zeggen, nou, laat maar zitten, we jullie plannen. Maar ze zijn wel nodig in de Eerste Kamer. Ja. Uh, en dus in die zin hebben ze wel degelijk een machtsmiddel in handen. En uh, kijk, ze zullen misschien niet zeggen... als jullie dit uh, niet, niet mee akkoord gaan... Dan, uh, dan gaan we het in de Eerste Kamer niet goedkeuren. Dat gaat wel heel ver. Maar doordat, doordat uh, de nieuwe coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft... Ja. ga je toch hele interessante dingen zien. En ik vind vooral ook wel heel geestig gewoon, dat er nu weer een nieuw groepje is... wat ja. probeert wat de ja, ja. ja. ja. ja. het D-akkoord weer in de akkoord Ging schouw, D66, ja. de, de, de, de, deze, deze partij hoort daarbij. Is het een beetje zooien of is het echt een serieus inhoudelijke actie? Dat laatste natuurlijk. Kijk, het is minus Minis uh, VVD. Uh, VVD, uh, VVD heeft gisteren een oproep gedaan van iedereen met briljante voorstellen is, uh, is welkom. Ja, dat spoort natuurlijk de creativiteit aan. Zeker bij D66 om te kijken van kunnen we een mooi pakketje maken. Uh, dus dat is ook leuk uh, voor het debat. Ik ben ook dadelijk benieuwd hoe uh, uh, VVD uh, dit gaat afwijzen. Want dat staat natuurlijk wel vast. Mm -hmm. uh, VVD deed wel net alsof er ruimte was om uh, nou ja, nog wat te veranderen. Maar die ruimte is natuurlijk gelijk aan... Nul, uh, schat ik ja, zo'n ja, zo beetje ja, in. Ja, ik weet het niet. Ja. Want als het, als het op zich voorstellen zijn... want ik begreep ook weer dat de voorstellen ongeveer rechtstreeks... uit de verkiezingsprogramma's van VVD, CQ, PvdA komen... zodat ze het weer lastig kunnen afwijzen. Uh, gezien de Eerste Kamer... Ja. ja, even over de Eerste Kamer. Kijk, ik heb er zelf ook een paar jaar uh, in gezeten. De, de Eerste Kamer die komt eigenlijk nooit tot de conclusie om een begroting te verwerpen. Sterker nog, als het gaat om begrotingsbehandelingen in de Eerste Kamer... zijn het eigenlijk altijd hamerstukken. Ja, uh, dus dat zal ook dit maar jaar weer vorig gebeuren. Maar vorige keer toen heeft, uh, met de, uh, de, was er heel veel gedoe over de verhoging van de BTW-prijs voor theaterkaartjes. Uh, ja. En toen is ja. wat maar een heel klein onderdeel van die hele begroting was. Toen heeft de Eerste Kamer dat wel op scherp gezet. Van, uh, wij willen ja. dat dat wordt uitgesteld, anders gaan we die hele begroting afkeuren. Ja. En dat is inderdaad nogal een nucleair instrument. Het gaat misschien niet alleen om concreet deze begroting, maar het feit überhaupt. Dat voor alle voorstellen natuurlijk. Ja. Uiteindelijk een meerderheid ja. in de Eerste Kamer ja. nodig is. Ja. Geef jij, je, uh, ik laat wat je wat lichtjes ik, wat, hierover schijnen, over wat deze mijn, kleine koendoes. Ja, wat mij, kijk, die kleine koendoes, ja, kleine dat heeft natuurlijk alleen symbolische waarde. Want die hebben geen meerderheid en de VVD gaat dat natuurlijk nooit doen. Dat, nee. dat is, lijkt me duidelijk. Maar er was deze week in nieuwsuur. Uh, ik weet niet of jij dat zelf niet een keer hebt, hebt geïnterviewd. Maar het was Elko Brinkman. En die zei iets in mijn ogen buitengewoon opmerkelijks, dat het veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk dat de CDA-fractie in de Eerste Kamer, die elementair is... in heel veel besluitvorming die straks uh, onder het nieuwe kabinet plaats moet vinden... Uh, dat hij geen nieuwe lastenverhogingen zal accepteren. Om te beginnen is dat niet echt een, in lijn met de veronderstelde... staatsrechtelijke positie van, het eerste, van de Eerste Kamer, hè Gerard? En ten tweede, is het, is het, uh, uh, is het, betekent dat eigenlijk... dat hij nu al zegt dat hij de meeste begrotingen niet zal... Goedkeurig, want dat er lastenverzwaringen in zullen zitten, dat weten we. Je zegt uh, dit even ter uitleg uh, dat dit eigenlijk gewoon puur politiek bedrijf is van meneer Brinkman. Terwijl een andere senator, meneer Van Boksel van D66, zei: wij blijven natuurlijk wel de Eerste Kamer en wij moeten gewoon kijken of wetten uh, netjes opgesteld ja. zijn en of ze voldoen. Ja, maar, ik, nou, ja, maar ik, dat vind ik dus. Ja, ik vind het zo'n onzin. Wij gaan echt journalistiek nog ontzettend veel plezier beleven aan die Eerste Kamer de komende jaren. Want als het erop aankomt, is dat gewoon een politieke kamer. En dan kunnen ze me vallen. En dan gaan. Kijk, laat ik het zo zeggen, D66 zal niet of CDA. Een voorstel afwijzen om een kabinet ten val te brengen... terwijl ze eigenlijk voor zijn. Mm -hmm. of, of als om een hele kleine reden. Maar uiteindelijk zal PvdA en VVD-coalitie... zich wel voor grotere besluiten moeten vergewissen... van steun van een andere partij. Ja, ja. En dat gaat ja, wel dergelijke een rol spelen. Be beide is Geen waar schoon, Kijk, die Eerste Kamer is gewoon echt voor 80% bezig... met doelmatigheid, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid van ja. wetgeving... Maar was deze uitspraak, door... was dat doelmatigheid? No, nee. Ja, dit is dus... Een, en 20%, en 20 is politiek en, en sterker nog ja. uh, als EU want dat zegt. Ja, dan komt er bijna nog een, een dreiging achterweg ook. Maar zeg ik, ja, ik moet het ook wel eens even zien, hoor. Ja, niet Dat de CDA-fractie hard... het initiatief neemt om een nee, begroting. Hoe hard heeft hij, heeft hij dat nou? Want wij hebben ja. teruggeluisterd en. Was het nou zo hoor? Laat ik het zo zeggen, wij, hij heeft dat natuurlijk wel degelijk zo gezegd... Want dan hadden we dat niet uitgezonden. Maar mijn collega Rijerswaan, die dat interview had gedaan... die zei ook wel, kijk, hij zei het... en het was, wel, het was meer een soort waarschuwing voor dat de bedoel toekomst. Ik, ja. Maar het was niet de intentie om nu te zeggen... nu gaan we deze begroting daar nee. niet mee instemmen. Maar het was wel even een piketpaal slaan. Maar goed, in het algemeen is, is er nog Van iets anders Jan. aan de hand. Uh, Han Noten heeft vorige week geschreven feitelijk onderbouwd dat afgelopen tien jaar het stemgedrag van de Eerste Kamer van de fracties in lijn is met het stemgedrag van de Tweede Kamer. Met andere woorden, PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer en zullen dus altijd steun van ofwel het CDA, dat is de meest voor de hand liggende, want gemakkelijkste kandidaat, ofwel Paas Plus moeten krijgen om meerderheden in de Eerste Kamer te hebben. En dat is een een, in mijn ogen echt uh, uh, totaal onderschatte uh, uh, uh, politieke complicatie. Ja, maar deze dat betekent, dat wat, dat ben ik maar dat betekent dan toch, want we deden net even een beetje geringschattend, alleen omdat ik Klein Koenders zei: dat het Klein Koenders van het allergrootste belang is in de Tweede Kamer... want die zal hen steeds moeten helpen. Ja, maar kijk, je ja, hebt absoluut gelijk in. Ik, ja, in, dat is waar. Ja, absoluut. ja maar ja. Ik, ik denk dat Heer, ik wel zou veel Je bent belangrijker uit... dan je dacht. Nou, dit, dit ik denk beetje... dat veel mensen uit de droom kan helpen... dat dadelijk de spotlights echt voortdurend op de Eerste Kamer uh, staan. Kijk, Han Noten zei van... je moet eigenlijk een, een soort uitgangspunt... mandje van tevoren formuleren waardoor andere partijen ook aan hun trekken komen... en de besluitvorming door kan gaan. Mm. Ik denk dat de werkelijkheid anders in elkaar zit. Ja. Wat je zal zien is dat per wetsvoorstel mm -hmm. wordt er gewoon onderhandeld. En in het ene geval zal D66 misschien enthousiaster zijn over een wetvoorstel... en in het andere geval ja. het CDA. Dus het woord ja. shoppen in de Eerste Kamer. Uh, dat zullen bewindslieden moeten gaan doen de dat komende is. tijd. Maar Want... dit begon dus allemaal met een poging van vier partijen... van de vijf koenderspartijen... Om nog iets veranderd te krijgen aan de, be, aan de begroting. En, het maar, is ook, bedoel, en dat van, oké, okay, of het doorgaat of niet. Het, er zal natuurlijk wel degelijk gelet worden op hoe reageren VVD en PVDA. Want kijk, wat mij opviel in het debat afgelopen dinsdag. dat Rutte, nou, wel geestig, maar redelijk arrogant. Ja, maar daar van heb zich af is. En dat ja. er dus natuurlijk wel irritatie ja. Ja. bij die partijen ja. ontstaat. die hij wel nodig heeft. Ja. Dus als er nu weer meteen wordt gezegd. Uh, ja. gooi maar ja. in de prullenbak. Ja. Nee, daar heeft Nick, echt. En N moeten we dat in dat licht ook de poging van Gerard Schouw zien? Namelijk, die zei bij de regeling van de werkzaamheden. Dat is altijd uh, uh, twee keer in de week. Dan praat de Kamer over allerlei onderwerpen. Gaan we dat behandelen? Ja of nee, en hoe, et cetera. En toen kwam Gerard Schouw die hier zit. En die zei: Ja, ik wil dat het wetsontwerp van tafel gaat wat de Griffierechter verhoogt. En wij keken elkaar aan, want Tessel en ik, wij zagen dat. We hebben het ook een beetje gevolgd. En we zeggen, dat was toch van tafel? Dat is toch helemaal niet meer aan de orde. Ja, maar dus is, we dachten, is hier een politiek spelletje. Ja, ja. aan de hand. Nou kijk, het, het volgende is aan de hand. Uh, Opstelte heeft zich sterk gemaakt om die uh, griefierechten te verhogen. Want die moest 240 ja? uh, miljoen uh, naar binnen poetsen. De grote koenders, om het maar even te zeggen... heeft gezegd, dat gaat niet door, uh, weg dat uh, voorstel. Het akkoord nu tussen Partij van de Arbeid en VVD... zegt, uh, die griefierechten gaan we in elk geval niet invoeren. Verhoging van die griefierechten in 2013. Maar daarmee... Blijft natuurlijk 2014 en verder recht overeind staan. Ja, maar nu hmm. gaat het alleen over de begroting van 2013. Nee, maar mijn interventie is erop bedoeld om ervoor te zorgen. dat ook tijdens de verdere onderhandelingen tussen Partij van de Arbeid en VVD. gewoon de verhoging van die griffierechten van tafel is. Kijk, dat wetsvoorstel ligt dus gewoon in de la in de Tweede Kamer. En ja. dat kan je op elk moment van de dag kan dat weer uh, geactiveerd worden. En ik vind, we moeten duidelijkheid geven uh, aan nu... Nederland. Dat weg, wetvoorstel, dat moet gewoon nu de prullenbak in. Mm -hmm. Want anders, uh, wat ik al zei... kan het elk moment van de dag maar dat geactiveerd gaat worden. Ja, en ik de zag dat, was tegen. dat uh, de VVD en de Partij van de Arbeid... als een soort door, door een wesp uh, gestoken waren. En zeiden, nee, dat wetvoorstel, dat is ja. controversieel. Dat laten we op de plank liggen. Dat heeft dus mijn vermoeden uh, bevestigd... dat in elk geval dadelijk ook een verhoging van die grievenrechten. Uh, maar je zei komen. er iets bij, en dat is meer dan een vermoeden... namelijk, ik heb geruchten gehoord. En dat is iets anders dan zelf een vermoeden hebben. Want ik heb zoveel vermoedens gebaseerd op niks. Ja, uh, maar uh, uh, vermoedens die, die, die blijven bij mezelf. Hè. Dus ik heb een Maar wat zijn de geruchten dan? Ik, ik, nee, zijn ik, de geruchten ik hoor dan? ook wel eens wat. We hebben dat woord Je geruchten. Ja, We hebben het ik, gehoord. Ik, ik, ik hoor wel eens wat. Uh, nou, zo, natuurlijk een, ook like van, van mensen die dicht in dat veld staan... Ik ga toch eens even kijken hoe dat nou ligt uh, bij de collega's. Nou ja, en het viel me op dat eigenlijk alle partijen, met uitzondering van Partij van de Arbeid en VVD, zeiden, uh, trek dat wetsvoorstel maar in. Alleen, en die twee willen het Partij van de Arbeid heeft natuurlijk als geen ander ook geageerd tegen ja, die dus daar, de zit, uh, ja. daar zit natuurlijk de grootste pijn. Dus ja, maar stel in je voor dat dat het gebeurt... Positief uitruilen, uh, moeten ze dit misschien wel inleveren? Ja, ja, de VVD-senatoren waren ook niet voor. Nee. Maar... De hele Eerste maar Kamer eerst, was ja. al duidelijk dat het daar niet door zou komen. Oh ja, Heb je dit. de Eerste Kamer weer? Ja, ja. ja, ja. Nee, maar... het belang ja. van de Eerste Kamer. Ja, maar... En die heeft nog dezelfde samenstelling als bij het gedoogkabinet. Klopt, maar ik, maar ik snap het. zitten allemaal tot... ook al wat langer in de politiek. Hè. Wat je natuurlijk ook kan doen, is kijken: Nou ja, die 240 miljoen hm. is misschien een beetje veel, maar 150 miljoen, dat zou ook wel kunnen. Ja. Hmm. Tom Jan Meewes, dus is het mogelijk dat ze dat, boven, dat ze dat wetsontwerp even intact willen laten... omdat ze straks in de onderhandelingen over zwaardere onderwerpen... als ontslagrecht, woningmarkt, arbeidsmarkt, et cetera... dat ze dat nog via een vierbandsdeal uh, nodig hebben... om te zeggen, oké, okay, dan leveren wij wat van die gifferechten in. Dan gaat die alsnog omhoog. Zoals ik het begrijp is de stand van de formatie zo... dat, dat ze eigenlijk nog een behoorlijk groot financieel gat hebben. En uh, ik, ik, ik ving gisteren op 4 miljard... 2017. En dat betekent dat, uh, dat ze echt moeten sprokkelen. Uh, je mag aannemen dat ze alle grote kansen voor opzuiniging inmiddels wel in kaart hebben gebracht. En dat. dat en, de, de, de, dus hier liggen allerlei hele grote, open, pijnlijke vragen. Mm -hmm. ja. En dit kan er één zijn. Het kan ook het gedrag voor, voor, uh, wat Gerard schetst verklaren, hoewel ik het oprecht niet weet hoor. Dat moet ik ook zeggen. Maar goed, dit is dus iets wat, wat uh, Gerard schouw kan bedoelen, als hij zegt, ik hoor ook wel eens wat. En als er zo'n gat is, dan zie je zomaar al dit soort voorstelletjes... toch weer opdoemen aan de ja, onderhandelingstafel. Ja, nou ja, ja voorstelletjes, goed, het is wel een echt... Uh, het is ja, een ook vrij een principeel fundamenteel. Punt, ja. Ja, nou, nou, nou zitten wij, wij de... ook hier weer met z'n allen te praten... alsof dat kabinet er al is. Alsof het eigenlijk ook wel heel erg 100% zeker is... <laughs> ja, ja maar het is toch, dat het er nee, gaat maar, komen. Nou noemen jullie net, zowel Ger als, als het om Jan... alle hobbels die nog genomen moeten worden. De woningmarkt, de, de zorg, uh, uh, noem maar op wie zegt eigenlijk... Het grote werk moet nog beginnen, stond in een, uh, in een kop boven, uh, uh, boven een artikel in jullie krant. De onderwerpen die jij noemde, dat is allemaal waar. Het is, dat, ik, het is overigens wel duidelijk dat ze ook in de eerste week... veel van die onderwerpen al besproken hebben. Dat, dat kun je op allerlei manieren registreren. Dus het, het, is niet, het is geen overzichtelijke formatie die je wel soms hebt waarbij ze puntsgewijs of per onderwerp. Ze bespreken klaarblik van alles en nog wat door elkaar heen. Dus het, maakt, het is niet helemaal duidelijk hoe de stand, althans, niet, mij is niet helemaal duidelijk hoe de stand van zaken is. Mm -hmm. Dat is één. Maar het anders, jij, zij, het, het is ook volkomen duidelijk dat ze de allermoeilijkste dingen nog moeten doen, dat daar nog de beslissingen over moeten vallen. En, zij, uh, uh, en, en de functie die van, die van dat deelakkoord, zoals we dat deze week bekend hebben gemaakt zien worden, is. Uh, dat Samsom in feite heeft gezegd, definitief, openbaar... ik ga geen tactiek bedrijven, ik, ik, doe met, ik ga het doen met de VVD. Ik blijf dat verrassend en wonderlijk vinden... want hij heeft een tweede optie, die is klein... maar onderhandelingstechnisch is dat buitengewoon interessant. En hij speelt dat niet uit. En Ik, ja, ik, ik azel nog steeds tussen naïviteit en schitterend machiavalisme... maar ik neig steeds meer naar naïviteit. Nink, ja... Nou ja, ik kijk, bedenkelijk. Die, die, Ja, nou ik moet zeggen, die tweede optie die er is. En die, die natuurlijk. Uh, ja Maar dit, dat is toch eigenlijk geen optie. Want daarbij is dan, meen ik, D66 en SP maar, kijk, nodig. En de, dat ja, maar lijkt de lijkt mij ik, dan kijk ik weer even naar de... Ja. Linken kijkt nu heel moeilijk, zeg ik tegen de luisteraar. Ja, nou, ja. ja die, dat, dat lijkt mij een volkomen uh, irreële uh, combinatie. Nee, maar kijk, irreële combinaties zijn in 1977 en 2010 ook tot stand gekomen. Zo werken formaties. Soms komen irreële uh, uh, uh, Coalities tot zand. En dat is de reden dat je het uit moet onderhandelen en dat je tactiek kunt bedrijven. Uh, dat wil niet zeggen dat je verwacht dat het gebeurt, maar je kunt het uitspelen. Hij speelt het niet uit, althans niet openbaar. Ja, maar je kan, oh. ja, nou ja, kijk wat, wat. D66? Op de ene of andere manier. Uh, kijk, ze zwemmen heel handig met elkaar een fuik in. En wie nou de regie voor de vuik heeft, uh, weet ik niet, maar ik sluit niet uit dat de, dat de WWD is. Wat we allemaal weten, dat, is dat in het begin eigenlijk al besproken is de portefeuilleverdeling. Misschien ook wel de poppetjes. Ja, dat zijn toch hele leuke en mooie dingen die je met elkaar hebt. Ja. Een tweede belangrijke bouwsteen uh, was natuurlijk die, die, die herfstafspraken. Nou, je ziet ook vandaag en gisteren uh, dat ze elkaars hand moeten vasthouden. Uh, mm -hmm. Je ziet er een enorme, je zou positief kunnen duiden, kracht van uitgaan van het blok. Tegelijkertijd ben ik het met Nienke eens hoe ze zei: ja, het slaat ook wel een beetje door naar uh, arrogantie ja, als je in de fuik zit, dan uh, zou je er Ik ook verder uit moeten komen. Ik even van, uh, even heel naïef dan misschien... maar dat bij deze partij ook werkelijk het idee is... Uh, we zitten in een crisis en we, wij hebben nu de verantwoordelijkheid gekregen... om eruit te komen. Ja, ja. maar er nou, zijn Nou goed, we kunnen hierover hier ja, doorpraten. Nou ja, om, om eventjes een argument te geven... die het, dus het vermoeden van Tom Jan ondersteunt, namelijk... je leest in alle analyses dat in dat uh, herfstakkoord... Tussen VVD en P van de A, dat iedereen het erover eens is dat P van de A het meest ingeleverd heeft. Dat duidt niet op uh, keihard onderhandelen en uh, uh, heel cynisch in de, in de wereld staan. Ja, maar het, is natuurlijk ook, het uitgangspunt was natuurlijk ook de begroting die er al lag. Uh, als ze nu niet iets zouden veranderen nog, dan, dan, dan werd het natuurlijk een, een oeverloos gouwhoer, die begrotingsbehandelingen. Wat zou er gebeuren? Ja, maar, maar... Dus het is ook een tussenstand en het is denk ik ook. Uh, uh, van, hè, je, je, het is een bevestiging inderdaad van we gaan met z'n tweeën verder. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk met het herfstakkoord ook tijd gekocht. Ja, maar wat om zou... nog heel lang te kunnen onderhandelen. Ja, omdat ja. de tijdsdruk van de begroting van ja, ja, Maar tegelijkertijd, is. is. Wat zou er tactisch op tegen zijn geweest om tegen de VVD te zeggen vanuit de Partij van de Arbeid... nou, het is interessant dat wij een voorlopig akkoord hebben over de begroting van 2013. Laten we kijken hoeveel zaken we kunnen doen over de rest van de regeringsperiode. Mm -hmm. En als we dat allemaal over eens zijn, dan maken we dat in één keer bekend. Dat maar dan beke de bekende ripost is dan toch altijd, uh, Tom Jan... Je vergeet dat de VVD de grootste is geworden. En ja. die neemt dus het voortaal. 1977, de Partij van de Arbeid was de grootste... en er kwam geen kabinet ja, maar dat de was, van de Arbeid. Dat was niet maar hij heeft het begin. wel 84 dagen het voortaal genomen. Precies. En, en, heeft, en, uh, en ja. Rutte leest nu dag, ja. het dagboek ja. van de Even nog over ja. de ingewikkelde situatie die, die, die, die, die nu ontstaan is. Uh, er wordt een begroting behandeld uh, over 2013... waarvan een deel niet meer gedragen wordt door de huidige regering. Uh, de jager heeft gezegd... Uh, ik zou sommige dingen anders gedaan hebben. Maar wat mij betreft, per komt het op hetzelfde... Uit, dus ik vind de winst groter dan het verlies. Dus oké, ik ga akkoord. De vraag was de hele tijd, maar er komen zo meteen begrotingen. Mm. Ministers uh, van het CDA die moeten dingen gaan uh, accepteren vanuit dat akkoord. Waar ze wel eens van kunnen zeggen, ja, wacht eens even, dat vinden we helemaal niet goed. Ja. Die dekking die is er wel, maar A vinden we die dekking niet goed, B vinden we de maatregel niet goed. Dat zou toch gewoon kunnen, maar wat gebeurt er dan staatsrechtelijk? Het is fascinerend. Zie, zie de opiniepagina van dagblad Trouw van vanochtend. Daar staat een stuk van Maxime Verhagen. Die zich keert tegen een reeks uh, uh, uh, bezuinigingen op innovatiesubsidies die onder zijn ministerie vallen. En hij... Dat is een puur inhoudelijke argumentatie. Hij, zegt, hij wijst aan waarom dat onverstandige bezuinigingen zijn. Ik, het is heel... Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat straks gaat. Bovendien, ja. deze man heeft enig verstand nou. van machiavalisme. Dus ook dat opzicht, En dat zich is het fascinerend. Het zacht uitgedrukt, ja. Gerard Schouw? Ja, dit is natuurlijk is een, een hele bijzondere situatie. Van de week vond ik het al heel bijzonder. Dat, dat Buma natuurlijk de suggestie deed van. Nou ja, misschien Volkse stappen voorzitter van het CDA. Misschien stappen onze bewindslieden wel op. Nou, dat, dat bericht dat werd straks. Dat lijkt wel per... weer typisch een Verhagen-dreigement overigens. Dus hm. Ja, maar toch, hij, hij zei het wel. En ongeveer per keer in de post ging de minister van Defensie dat heel hard ontkennen. Ja. Nou. Een dag later, Tom zei je net al... Een groot stuk verhagen die toch weer op de barricade... Nou, indicatie, het gaat natuurlijk heel slecht. Het nu in, de, het, in, het, in het kabinet uh, staan wij te ruggen naar elkaar toe... Ik verwacht wel, de, de CDA's, nou ja, die zijn loyaal... en die zullen het verhaal wel verdedigen. We hebben het ja. vandaag uh, gezien met die minister van uh, Financiën. Maar het gaat absoluut met tegenzin. Denke? Dat uh, zie je er wel nou ja, dat, dat, er is inderdaad wel irritatie. En dan kan je zeggen, kijk, dat is natuurlijk altijd... Hè, dat je zo'n overgangsperiode hebt. Maar het unieke is dat dat deelakkoord er ligt. Mm -hmm. ja. uh, en uh, in de, daar is natuurlijk ook over gepraat in de ministerraad... van toen dat eraan zat te komen. Van Ja, hoe gaan we dat oplossen? En wat ik dan begreep, dat Mark Rutte dan een paar keer zei... nou, het komt wel goed, komt wel goed... Maar niet even had verteld, ja, want maandag presenteerde we een deelakkoord. Dus ja. de overval daarvan heeft tot enige irritatie geleid. Ja. Laten we jij wou hier nog iets over. Testen. Ik wil nog ik even over, de, over de, het gezelschapsspel de poppetjes. Ik vind dat schouw begonnen net over. Uh, Nienke de Zoete, wat hoor jij al iets over? Nou, er is afgesproken. Schijnt het dat het aantal ministeries gelijk blijft. Maar denk je ook al dat er gepraat wordt over uh, uh, die figuur daar, die, die figuur daar? Volgens de Volkskrant.nl uh, wordt Edith Schippers uh, hoogstwaarschijnlijk weer minister van Volksgezondheid van de VVD. Uh, dat Wat zou heel jij? goed kunnen. Nou, laat ik het zo zeggen dat, dat uh, Mark Rutte ook zelf al heeft gezegd uh, in een interview... Uh, van We hebben het er al meteen over gehad. We moeten de allerbeste mensen hebben. Want we gaan vijf jaar zitten. We willen een, een homogene groep. We moeten ook van elkaar hè, dat, uh, mm -hmm. wel, wel overleggen. Van wie zetten we neer. Een mm -hmm. nou, ja, vriendenclub is wat overdreven. Maar een club die elkaar vertrouwt. Dus, dus er is inderdaad over gepraat. Uh, je hoort een heleboel namen. Maar het is natuurlijk altijd ook weer heel lastig. Want op het eind ja, kan het allemaal net weer anders vallen. Maar uh, dat eigenlijk... blijft in de kamer. Zegt hij. Laten we ervan uitgaan dat dat zo is. Wie wordt de vicepremier? Is ook niet de, de verwachting is wel dat Dijsselbloem, nu hij mee onderhandelt, ook het kabinet in zal mm -hmm. gaan. Dan zou hij ja, voor de hand liggend misschien vicepremier worden. Aan de andere kant, we hebben ook nog Plasterk. Uh, wat gebeurt daarmee? Tom-Jan, ja. uh, dat zijn al de poppetjes. Maar even over de ministeries. Denk je dat het, uh, uh, wat jij zo hoort, dat de VVD de ministeries die ze nu hebben ook willen behouden? En dat wat nu CDA-posten zijn, naar de Partij van de Arbeid gaat? Volgens mij... Wat een, een heel belangrijk aspect hier is dat de VVD eigenlijk te veel kandidaten voor te weinig posten heeft. Mm -hmm. dus, uh, dat is een uh, luxe uh, probleem. Nou, is ook dat, een probleem, zo, kun je het maar... ook interpreteren, maar de VVD heeft een traditie van vrij veel. Uh, en misschien gaat die, is die traditie niet langer geldig in de moderne. Maar uh, de, de, de traditie van, van persoonlijke conflicten over dit soort benoemingen, die vaak veel vergif in de partij uh, mm -hmm. uh, spuiten, duwen. Uh, in elk geval, daar zit echt een groot probleem, denk ik. Iemand als Rozentaal, die veelvuldig is. onze Zaken? Die zelf identificeert als zwakke minister. Mm -hmm. Die laat uh, uh, geen gelegenheid voorbij gaan om te laten merken dat hij uh, uh, uh, uh, ervan uitgaat dat hij op dat ministerie blijft. En anders toch zeker minister blijft. Dat is een interessant dilemma als je Mark Rutte heet. En, ja. dus, en zo zijn er <laughs> nog een paar. Uh, dus ik, ja, en, en wat Nink al zei, kijk, je, in dit stadium kun je al die namen noemen, maar ze. Ze zeggen niet zoveel domweg, omdat dat gaat schrijven. Dus het ligt erg voor de hand dat het, dat het verhaal straks voor Roosendaal is. Luister, dus we hebben onderhandeld. Buitenlandse en we konden, buitenlandse de buitenlandse zaak moest naar de PvdA ja. en dan Timmermans het. Ja. Nou ja, maar dat is speculatie. Dat zijn dagpunnen. Geroen ja, Schouw, dat, jullie zijn helemaal uit, out of the loop. Hè? Buiten de, het discours, zeg maar. Of, of horen jullie toch wat? <laughs> nou om. ja, kijk. Uh, ik, ik zit er natuurlijk ook naar te kijken. Ik heb zelf heel sterk het idee dat de Partij van de Arbeid een paar interessante posten krijgt: financiën, sociale zaken, buitenlandse zaken. Volgens mij willen ze dat graag, zijn belangrijke posten. Bert ja, Koenders uh, wordt weer genoemd. Uh, en dat houdt u ook tevreden en dat zou ook verklaren ja, dat ze wat minder aan de bak zijn gekomen bij dat herfstakkoord. Wat heel erg belangrijk is, en daar wordt vaak een fout mee meegemaakt: ja, je hebt echt ook verbinders nodig. Mm -hmm. Mm -hmm. Neem nou zo'n man als Opstelten. Weet je, wat voor ruzie er ook is, opstelten lost het op. Dat soort types heb je echt nodig. En die types zie ik eerlijk gezegd nog niet zo heel erg bij de Partij van de Arbeid. Hm. Dus dat is wel een, pro, ja, een potentieel uh, probleempje lijkt me. Oké, okay. hm? nou we zullen het allemaal zien. Heel erg bedankt Gerard Schouw van D66. Dienke de Zoete van de NOS en Tom Jan Meus van NRC Handelsblad. Dit was De Villa voor vandaag. Wouter, voor... Wouter Bos, sorry. We, oh, ik dacht, we, we dacht dat je, zat hier we ook. Maar je bedoelt als een van ja, die Ja, komt hij Als wijze probleemoplosser. <laughs> wij zijn er volgende week weer maandag vanaf half vier. En zometeen na het nieuws, het Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso. Goedemiddag. Vanuit heel Ja, goedemiddag. Ja, wij gaan door waar jullie zijn gebleven eigenlijk. We gaan toch een beetje aan die dagkoersen doen hoor. Straks na vijven. Onze Haagse verslaggevers lopen met lijstjes met namen rond ah. voor die ministersposten. We hebben ook twee sportverhalen. Uh, Michael Schumacher stopt weer met. De Formule 1, daarover Jan Lammers. En we hebben Dorian van Rijsselbergen aan de lijn vanaf Sardinië. Hij heeft daar zijn eerste WK kitesurfen. Hij is nu nog op het water, maar als hij klaar is... dan horen we of hij het een uh, beetje goed ervan af heeft gebracht... in die nieuwe sport, in ieder geval op wereldniveau nieuwe sport voor hem. Dat na het nieuws van half vijf. En dat nieuws krijgt u van Onno Duivne de Wit. Radio 1, het NOS Journaal. De strengere bankregels zijn er niet de oorzaak van dat banken minder krediet verlenen. Dat zegt minister De Jager na klachten over de bankregels van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens De Jager zijn de banken terughoudend met het uitlenen van geld... doordat ze in de nasleep van de crisis te veel risico's zien. Het Turkse parlement heeft de regering toestemming gegeven... om militair in te grijpen in Syrië als dat nodig is. Het mandaat komt een dag na de Syrische beschieting van Turks grondgebied... waarbij vijf Turken om het leven kwamen... De Turkse vicepremier verzekerde dat er geen sprake is van een oorlogsverklaring. De rechtbank in Zwolle heeft een vader en zoon tot zeven jaar cel veroordeeld en de opa tot een half jaar cel. Vanwege een familieruzie had de zoon een 17-jarige jongen op straat neergeschoten, daarbij aangemoedigd door zijn vader. De opa had nog met het slachtoffer gevochten. De jongen raakte blijvend verlamd. En een miljard mensen, één op de zeven wereldburgers, maakt gebruik van Facebook. Dat zegt oprichter Mark Zuckerberg. Het is voor het eerst dat een sociaal netwerk die mijlpaal haalt. Twitter bijvoorbeeld heeft 500 miljoen gebruikers. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits... met een paar dingen die opvallen. Vooral een aanrijding bij Rotterdam zorgt voor veel vertraging daar. Goede nieuws is wel dat de A20 weer open is. Verder opvallend is de A2, Den Bosch richting Eindhoven... tussen Knopend Vught en af het Boksel Noord, 4 kilometer. Ook dat was een aanrijding, daar zijn net alle rijstroken weer vrij. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen de Knopende Badhoefdorp en de Hoek, 3 kilometer. Bij Knopende Hoek is de rechte rijstrook dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen de knopende Ippenburg en Kleinpolderplein 13 kilometer. Dat had te maken met de afsluitingen van de rijstroken op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen de knopende Ketelplein en Kleinpolderplein nog 4 kilometer. En alle rijstroken zijn weer open. U ziet dat klanten pas na gemiddeld 43 dagen betalen. Wij zien hoe klanten 12 dagen eerder betalen als u slimmer factureert.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 Nu met 14% bijtelling en 200 pk. Pak je kans en ervaar de luxe. Bij de Citroën Dealer. Citroën, creatieve technologie. Alleen bij Libris? Meest case van Mirjam Oldenhaven voor maar 4,95. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Wie staan er als het eenmaal zover is bij de koningin op het bordes? Onze Haagse verslaggevers zijn gaan puzzelen en komen straks... met name van eventuele ministers met bijbehorende posten. Er werd de afgelopen 24 uur diplomatie op het hoogste niveau bedreven... met als resultaat Syrië biedt op aandringen van Rusland excuses aan. Wat kan Turkije nu het beste doen? Dat vragen we onder meer aan oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... De boom die alles zag. Een stille getuige van de Belmen-ramp vandaag, 20 jaar geleden. We zijn bij de herdenking in Amsterdam-Zuidoost. De drie dwaze dagen zijn begonnen bij een bekend warenhuis. Het ging er ook dol aan toe op de website van dat warenhuis... over het geheim van de actie. Een reportage in het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Syrië heeft Turkije excuses aangeboden voor de granaataanval... gisteravond op Turks grondgebied. Daarbij kwamen vijf Turkse burgers om het leven. Turkije heeft dit incident met artilleriebeschietingen beantwoord... zowel gisteravond als vanochtend vroeg. Onze correspondent in de regio, Sander van horen in wat voor vorm kwam dat excuus? Uh, ...onderling in elk geval, van de Syrische regering naar de Turkse regering. We weten het, uh, via de Turkse regering die heeft gezegd... ...de Syriërs hebben hun excuses aangeboden hoe uitbundig of hoe zuinig dat uh, gebeurd is. Dat is niet duidelijk. De Turken kijken er in elk geval wel genoeg mee te nemen. Met dank aan Moskou, zo is het verhaal. Is het inderdaad vanwege de druk vanuit Rusland op Syrië? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, Rusland had gezegd, terwijl uh, Syrië vannacht al had gezegd dat ze het uh, betreurde... en dat ze meeleefde met de nabestaanden van de vijf Turken die om het leven zijn gekomen... heeft Moskou heel duidelijk gezegd, dit moet stoppen. Ten eerste, he, dus dat soort beschietingen over de grens heen. En ten tweede, er moeten excuses komen. En prompt volgden die excuses ook. Dus ja, Rusland heeft daar alle hand in gehad natuurlijk. En we weten nu dus ook met deze excuses zeker dat het niet de oppositie zou kunnen zijn geweest... die over de grens heen vuurde. Het lijkt onwaarschijnlijk. Um, dat wordt wel officieel nog onderzocht, zeggen de Syriërs. Maar ja, anders dan maak je die excuses niet. Dan speel je die kaart natuurlijk veel harder... dat het ooit ook wel de oppositie geweest zou kunnen zijn. De oppositie overigens, die meteen zegt... dat soort mortiergranaten, die hebben wij überhaupt niet. En als je ook een beetje kijkt naar de kaart van dat gebied... dan zie je dat het Turkse dorpje en het Syrische dorpje... nagenoeg tegen elkaar aan liggen. Die huizen liggen een paar honderd meter uit elkaar. En er staat een rechte grens ligt daartussen. Van die koloniale grenzen die destijds getrokken zijn. Dus ja, je kunt je voorstellen dat als er gevechten zijn in het dorpje aan de Syrische kant. als er gevechten zijn in de buurt van die grens. ja, dan is een fout snel gemaakt. Ja, excuses zijn dan een eerste stap om even die spanning uit de lucht te halen. want die liep behoorlijk op met de beschietingen van Turkije. Heb je het gevoel dat de zaak zeg maar echt in de ontspannende sfeer aan het raken is? Nee, ontspannen gaat het er niet op worden. Ik bedoel, de, de eerste dreiging die is nu uit uh, de lucht. Ik bedoel, men is gestopt met schieten. Maar die spanningen, die blijven. Die belangen aan Turkse kant, aan Syrische kant, die internationale belangen die daar nog weer boven hangen, die blijven allemaal. En ja, als je het in een spreekwoord wil gieten, die emmer, die, uh, die was goed gevuld. Dit was dus kennelijk niet de druppel die de emmer deed overlopen. Maar die emmer, die is intussen niet geleegd. De volgende druppel, het volgende incident over de grens heen, dat gaat er komen. Daar kun je bij. En je klok op gelijk zetten. En dan zullen we moeten afwachten. of dat dan wel de druppel is die de emmer doet overlopen. Ja, om die reden natuurlijk komt ook de VN-veiligheidsraad. Eh, straks vandaag nog bijeen in New York. Heb je enig idee op welke manier dat van invloed zou kunnen zijn. op die emmer die aan het overlopen blijft? Um, geen invloed. En Dan ben ik misschien wat, wat hard, maar kijk, misschien komt er een veroordeling van uh, bepaalde landen binnen die Veiligheidsraad. Nou ja, die hebben die veroordeling uh, over andere uh, uh, zaken allang uh, uitgesproken. Uh, dat zijn er al zoveel, dat maakt nauwelijks indruk. En Rusland heeft excuses gevraagd, excuses gekregen en dus zal het Russische standpunt in die Veiligheidsraad niet veranderen. En dat is uiteindelijk het enige wat voor Syrië van belang is. Sander van Horen, straks met oud-minister Bot, natuurlijk uitgebreid gesprekken over deze diplomatie. Het gebeurt soms dat mensen in de problemen komen als ze een huis erven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het netwerk notarissen. De Universiteit van Nijmegen heeft een rapport nu gepresenteerd aan de Tweede Kamer... waarin voorstellen staan om dit te voorkomen. Zij vinden dat de huidige wet schuldeisers onterecht bevoordeelt. Onderzoekster Lucienne van der Geld. Het de eerste knelpunt is dat iemand door zich als erfgenaam... ...te gedragen die erfenis ook aanvaardt. En als hij de erfenis aanvaardt... ...dan wordt hij ook met zijn eigen portemonnee eh, eh, aansprakelijk... ...moet hij uit eigen portemonnee bijbetalen... ...als er meer schulden dan bezittingen in de erfenis blijken te zijn. Maar dat geldt dus niet alleen voor huizen? Dat geldt voor alles? Dat geldt voor iedere erfgenaam, ongeacht wat hij of zij erft. Het tweede knelpunt wat er eigenlijk in de wet zit en uh, dat is nu door die huizenmarkt natuurlijk extra opgevallen... is dat als de overledene een schuld heeft... zijn schuldeiser niet alleen de erfenis mag aanspreken... maar ook de erfgenamen die die erfenis aanvaard hebben. En dat is dus niet alleen met een huis? Dat is niet alleen met huis, geldt eigenlijk voor alle schulden in die erfenis. We hebben onderzoek gedaan naar uitspraken van rechters over dit onderwerp. En daar komen we een aantal voorbeelden uit voort. Bijvoorbeeld iemand die het huurhuis leeghaalt van broer of zus... En ook alles bijna waardeloze inboedel naar de kringloopwinkel eh, brengt of aan de straatkant zet voor de vuilnisdienst. Die heeft aanvaard en mocht er schulden zijn dokken. En vervolgens uit eigen portemonnee betalen. Bijvoorbeeld, uh, je bent bang dat er ingebroken wordt in het huis. Je neemt die juwelen mee, uh, je bewaart ze thuis. En zo ontstaat er dus ook een zuiver aanvaarde erfgenaam. De crematie, daar zijn ook verschillende voorbeelden van. Bijvoorbeeld dat iemand de crematie betaalt van zijn broer. Uh, zijn naam onder de rouwkaart heeft staan. Nou, schuldeisers weten dan waar ze zijn moeten. Als die persoon niet weet dat hij ook beneficiair kan aanvaarden... dan heeft hij toch wel die schuldeisers is natuurlijk achter zich aan. Het zijn dus allemaal mensen die helemaal niet weten... wat ze boven het hoofd hangt. Niets vermoedende mensen waarbij de, het eigen vermogen wordt aangesproken. Dan kan je ook zeggen, ja, maar het is toch redelijk dat een schuldeiser... Ze centen terug wil. Dat is ook heel redelijk. Alleen wat je ziet is dat de wet eh, een betere positie voor die schuldeisers creëert. Want was de overledene niet overleden, maar voort blijven leven... dan hadden ze alleen die persoon kunnen aanspreken. Maar nu kunnen ze ook alle erfgenamen die wel geld hebben voor die schuld aanspreken. Dus hij krijgt als het ware een dubbel verhaalsrecht, zoals we dat noemen. En dat vindt u onredelijk? Dat, de vraag is waarom moet zijn, zijn verhaalsrecht groter worden door dat overlijden? Waarom is daarvoor gekozen... En dat kunnen we niet terugvinden in, in de parlementaire behandeling van die wet. Die wet is van 2003. Zit er een weeffout in? Ja, er zitten altijd natuurlijk wat meerdere kleine foutjes in een, in een wet. Nu we dit weten en nu we ook zien dat door de crisis er toch meer eh, schulden in erfenissen zitten... is het wel tijd om te kijken van eh, past die wet nog in deze tijd? Wat is de oplossing? Nou, We hebben onderzocht met welke eenvoudige ingrepen die wet eigenlijk veranderd kan worden. En dat zit hem dan natuurlijk voornamelijk in de mogelijkheid voor die nietsvermoedigheid burgers om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden... ...zoals we dat noemen, dat je niet aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. En daar hebben wij uh, uh, drie routes stellen wij daarvoor voor... ...om op eenvoudige wijze die wet te kunnen repareren als het ware. Nou, die routes, dat is uh, uh, allemaal beneficiair aanvaarden, dat standaard maken. Een, een tijdje uitstel krijgen. En de derde route is, je hebt wel aanvaard, maar dan ga je naar de rechter en dan vraag je... Ja. Uh, alsjeblieft, help mij hiervan ja. af, of van gelijke strekking. Alleen de banken zullen er bijvoorbeeld niet blij mee zijn. Want als die nu een huis moeten veilen, dan krijgen ze veel minder... dan wanneer ze al die tijd die schuld op die erfgenamen kunnen verhalen. Dat klopt, de positie van de banken wordt er niet beter op. Hè, want ze kunnen zich alleen op de erfenis verhalen. Maar waarom zou een bank er voordeel van moeten hebben dat iemand overlijdt? U hoorde de onderzoekster in gesprek met Rudy van Rijswijk. Na vijf hebben we een gesprek met Pieter Omtzigt, kamerlid van het CDA... om te horen wat het CDA hier aan wil gaan doen. Een onuitwisbare indruk leedt hij achter. De Bijlmeramp nog steeds, nu twintig jaar geleden. Straks gaan we naar Amsterdam. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolanda van der Velden. Dag Lucilla, het is een gewone avondspits. De meeste vertragingen nog wel bij Rotterdam. Op de A13 wil het nog steeds niet goed doorlopen. Van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Ipenburg en het knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. Had te maken met de aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouden. Daar we het ook nog niet lekker doorrijden. Tussen de knooppunt de Ketelplein en Terbrechtseplein staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Marokko heeft de haven gesloten waar de Nederlandse abortusboot van Women on Waves wilde aanmeren. De organisatie was uitgenodigd door een groep Marokkaanse activistische jongeren. GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren zou de boot binnenhalen in de haven. Ze wil nu dat de missionair minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken in actie komt. In eerste instantie zou gewoon een telefoontje heel erg fijn zijn om te vragen van waarom een klein scheepje met een aantal vrouwen aan boord bedreigend is voor de soevereiniteit van Marokko. Het is nog niet het niveau dat we echt via de officiële diplomatieke kanalen moeten, maar even wat bellen van waarom mag dat scheepje van Women on Waves de Marokkaanse haven niet in. Dat zou wel heel fijn zijn. Dat was Lisbeth van Tongeren. We hebben nu contact met de correspondent daar, Ellen van de Bovenkamp, in Rabat. Goedemiddag. Goedemiddag. De boot mag dus niet aanleggen. Hè? Hoe, op wat voor manier wordt die boot op dit moment tegengehouden? Nou, de boot werd tegengehouden door een uh, boot van de marine... die voor de kust uh, patrouilleerde. Dat is de kust bij Tetouan, uh, helemaal in het noorden van Marokko... bij de Middellandse Zee. Maar ik heb zojuist van de Women on Waves begrepen... dat ze toch via een omweggetje de boot de haven in hebben kunnen krijgen. Eh. Het is alleen nog even spannend of de boot nu ook daadwerkelijk aan kan meren. Want de haven is verder nog steeds wel afgesloten... En uh, er staat verder ook alleen een groepje activisten van Women on Waves... en van de uitnodigende organisatie Mali op de kade. En verder vooral heel veel pers en veel politie. En de vraag is natuurlijk, uh, wat kunnen ze als ze daar uh, tegen de wens van Marokko in alsnog die haven in komen? Ja, nou inderdaad. Marokko heeft laten weten... Hè, abortus is hier verboden. Dus het is ook niet de bedoeling dat uh, zo'n boot dan naar de kust komt... om vrouwen die een abortus zouden willen ondergaan... uit te nodigen om aan boord te komen. Ook al zou een abortus dan uit de kust plaatsvinden. Hè, dat vinden ze een iets te doorzichtige truc. Dus uh, ja... Vandaar inderdaad dat de Marokkaanse autoriteiten in eerste instantie uh, de boot wilden weren, zo leek het. Het is even spannend wat er nu gaat gebeuren, maar ik heb ook begrepen dat zich nog geen vrouwen hebben gemeld voor een abortus. Uh, want dat is wel een maatschappelijk taboe. Vrouwen zullen denk ik niet zo snel naar voren treden om uh, nou ja, op toch deze publieke manier een abortus te Ondergaan. Is dit dan, blijft dan over een symbolische actie van van de boot om aandacht te vragen voor het taboe dat kennelijk in in Marokko dus bestaat op, op abortus? Ja, dat denk ik wel. En het is niet zo overigens dat er echt een taboe op abortus bestaat. Er is wel een persoonlijk taboe om over abortus te spreken. Maar je kunt er wel een algemene term over debatteren. Er vindt wel degelijk een debat plaats over de legalisering van abortus. Er is een stichting die strijdt uh, tegen illegale abortussen. Dat is een Marokkaanse stichting opgericht door een Marokkaanse gynaecoloog en hoogleraar. En nou, die is al een aantal jaren bezig om dat debat te voeren. Dat gaat vrij traag, maar dat debat is zeker wel gaande. En uh, die stichting is nou juist eigenlijk bang dat door deze actie van Wim en Onweefs, die door Marokkanen als heel provocatief wordt gezien, het debat misschien juist geschaad wordt. Ja, het ministerie van VWS reageert wel. Hè? Minister Roosentaal niet vooralsnog, maar VWS hier in Nederland wel. Die zeggen ja, ze, ze hebben geen vergunning om daar iets te doen. Uh, we begrijpen weer dat de organisatie Women on Wave zegt van ja, maar we gaan hier ook niks doen waar we een vergunning voor nodig hebben. Als ik jou zo hoor, dan, dan gaan ze daar voorlopig even helemaal niks doen. Nee, uiteindelijk is het volgens mij vooral een grote publiciteitsstunt. Goed, nou, bij deze aandacht daarvoor, Ellen van der Bovenkamp, ja. vanuit Rabat, dank voor jouw verhaal. Graag gedaan. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo Tim. Nou, dit mag je best een dag van uiterste noemen. Regen vanochtend, behoorlijk veel regen. En vanmiddag in één keer een strak blauwe hemel. Wat heb je allemaal nog meer uh, <laughs> kunnen ontdekken op jouw satellietschermen? Nou ja, eigenlijk wat je nu schetst. Als je nu naar buiten kijkt, dan kun je je haast niet voorstellen... Uh, dat je vanochtend, uh, uh, nou ja, liever maar in je bed bleef liggen. En dat het echt gewoon grauw, grijs, kil. Uh, noem het allemaal maar op. En, maar het is inderdaad helemaal opgeklaard. Zijn er zijn nog wel op uh, sommige plaatsen buien actief. Met name in het noorden en noordoosten van het land. Nou ja ja, dat levert dan weer hele mooie wolkenluchten op. Dus zo is er eigenlijk voor ieder wat wils. Ja, maar geen pijl op te trekken. Is dat morgen ook zo? Uh, nou, er is wel een pijl op te trekken. Maar het is wel net zo wisselvallig. Want uh, de pijl die we dan maar af gaan schieten. dat is een uh, heel klein, venijnig lage drukgebiedje. wat uh, over Engeland onze kant op komt. En dat levert aan het eind van de nacht al bewolking en flink wat regen op. Dat regengebied trekt dan uiteindelijk over Nederland. En nou, dan raak je daarna weer van de regen in de druk met en, de buien. En een stevige wind. Ja, precies, die wou ik er nog aan koppelen. Want dat lage drukgebiedje is ook nog zodanig fel eh, dat er sowieso een harde tot stormachtige wind komt te staan langs de kust morgenochtend en misschien zelfs wel even een echte stormwindkracht 9. Nou ja, dat zegt de meeste mensen dan misschien nog niet zo heel veel. Maar we moeten ook rekening houden met zware windstoten tussen de 80 en 100 kilometer per uur in het westen van het land en zo'n 80 kilometer per uur verder landinwaarts. En dat zijn windsnelheden die echt hinderlijk zijn voor verkeer, eh, waardoor bomen eh, takken gaan verliezen en misschien ook wel omwaaien. Dus het kan eh, best wel hier en daar voor wat overlast zorgen. Nou was je gisteren nog wat onzin. Zeker over het weekend wat het gaat worden. Uh, vandaag iets meer duidelijkheid? Voor de zondag wel. Die gaat volgens mij gewoon zo goed als droog verlopen met geregeld zon erbij. Uh, de zaterdag kent waarschijnlijk ook nog weer twee gezichten. Met in de ochtend de meeste kans op bewolking en regen. En in de middag de meeste kans op zonneschijn en drogere periode. Marco, dank je wel. Even het op, John Hyatt. L1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out. Number 3 and 4 are out and we have uh, problems with our flaps. But we have a controlling problem. Hij zit dik in de problemen, nou ook met zijn controls. Ook no problemen met zijn controls, yes. check. Yeah. Work dan, L1862, work down, work uh, down, down. Down. down. Is gebeurd. L1862, you're heading... Heeft geen zin in het Heb je hem gezien? Eén grote rookvol op de Zo klonk het twintig jaar geleden in de cockpit van de L-Al Boeing en in de verkeerstoren van Schiphol. Het vliegtuig stortte neer op twee flats in de Amsterdamse Belmer en daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Joris van der Kerkhoff, onze verslaggever, is vanmiddag bij de herdenking. En Joris, twintig jaar geleden, maar als je dit dan weer hoort, dan zal ik meteen die beelden weer haarscherp op het netvlies... En ja, en misschien bij Peter van der Maat... die toen voor het NOS-journaal werkte... Uh, komen die beelden nog meer terug. Hij kwam toen, een paar minuten na, nadat het gebeurd was... Uh, kwam hij hier aan en deed op de televisie op deze manier verslag. Ja, het is een, hier een complete chaos. Uh, dat vliegtuig dat is voor zover ik het nu kan zien, precies op de hoek waar die twee vetten elkaar raken, uh, naar binnen gekomen en dat is door de vet heen gegaan, want aan de achterkant daar liggen ook grote brokstukken te branden. Ik heb ook met een aantal mensen hier in de buurt gesproken en die zeggen allemaal dat, uh, ja, dat de vet rond dat tijdstip uh, aan alle kanten verlicht was. Veel mensen waren thuis en uh, ja, je moet dus verwachten dat, uh, dat er vele gewonden en vele doden zijn, uh, zijn gevallen heel geïnteresseerd aan het, aan het luisteren, eh, terug aan het, aan het denken... is dan ook het eerste wat je voor je ziet, die beelden van toen, de vuurzee? Want zoals dit klinkt, klinkt het redelijk afstandelijk nog. Mm -hmm. Ik moet je eerst even corrigeren, want ik was er niet na een paar minuten. Ik denk dat het een minuut of 30, 35 was. En het was voor mij een volstrekt onoverzichtelijke uh, situatie. Ik was er nooit in de Bijlmer geweest. Ik, het was één uh, ja, grote chaos, wat je me hoort uh, vertellen... Hulpverleners, maar toch ook uh, ja, volstrekt onduidelijk wat er aan de hand was. En uh, het duurde ook wel enige tijd voordat ik daar een beeld van had. Ja. Ik uh, interview je nu in de auto. Ik vraag even of dat je uit de auto naar buiten komt. Net als veel mensen die nu in de auto aankomen rijden om bij het, uh, het centrum hier waar de herdenking over een, over een tien minuten begint. Um, die hier naartoe lopen, eh, mensen van de Joodse gemeenschap... mensen van de moslimgemeenschap, het zoals mannenkoor... Eh, dat, dat hier eh, aanwezig is, dat zo om vijf uur begint met Zingen... burgemeester van der Laan, eh, die, die gaat, gaat spreken. Als je nou hier loopt, is er dan iets van herkenning? Ja, een beetje die kant, denk ik. Is er dan iets van herkenning? Nou, ik zie flats zoals die toen getroffen zijn... maar verder is de bouwen voor zo'n groot deel veranderd... Uh... Ja, de Bijlmerdreef, waar wij nu zijn, is de Bijlmerdreef van toen niet meer. Dat, uh, ja, daar is een proces van uh, stadsvernieuwing heeft daar inzet, uh, is daar ingezet daarna. Uh, ik kan me nog voorstellen dat het hier geweest is. Maar om nu te zeggen, ja, ik voel het, dat zou het overdreven zijn. Ja. Hoe werkt dat dan als je hier uh, als een gek naartoe gestuurd wordt... en dan in de auto uh, naar een wijk rijdt waar je nog nooit geweest bent? <lacht> Bijzonder trouwens, uh, uh, dat je er dan uh, nog nooit geweest bent. Maar je komt hier aan en kijkt alle kanten op. En, en dan? Nou, de Bijlmer is op een manier geconstrueerd dat de wegen boven de grasvelden liggen. En die grasvelden liggen tussen de flats. Dus je rijdt niet echt tussen de gebouwen door. Uh, je, een, een beetje in een wat uh, ja, wereldvreemde, wil ik zeggen. Dat is niet het juiste woord. Maar een, een onbekende omgeving. Je zag natuurlijk ook wel heel veel uh, politieauto's, brandweerauto's. Maar die reden ook alle kanten op. Dus het was ook eigenlijk onduidelijk... Waar ze nou allemaal heen gingen, het kostte mij wel moeite om het te vinden. Want het was toch ook weer tussen die, uh, tussen die flats. Het was niet zo dat het vanuit de verte, want het was donker. Je zag geen rookpluim, je zag ook geen, uh, geen brand er bovenuit komen. Nee, het was wel even zoeken. En, en dan, ik hoor je formuleren, uh, wel wat uh, gewonden en misschien ook wel doden. Op dat eerste moment was het volstrekt onhelder uh, hoe groot het was. Het was heel, volstrekt onhelder. Uh, ik wist niet dat er twee flats uh, op elkaar... Uh, tegen elkaar aan waren gebouwd. Uh, schuin stonden ze tegen elkaar aan. En precies in die kruising was het vliegtuig gecrasht. Maar ja, dat, was, dat duurde echt wel even voordat ik dat uh, doorhad. En ik moet niet vergeten, daar, wa daar was niemand om de informatie uh, daarover uh, te geven. Maar toen ik dat eenmaal begreep, dacht ik... ja, om half zeven s avonds op zondagavond... veel mensen zullen thuis geweest zijn. Hier moeten heel veel slachtoffers bijgevallen zijn. En daar praten we zo over verder met jou en met de slachtoffers hier... die aan hun herdenking beginnen.